10 uur. NPO Radio 1. Met Ghislaine Plach. TV-maker Erik Nomen heeft zich bij het gezelschap gevoegd. Goedemorgen. Goedemorgen. Erik. En die is bepaald geen PSV-fan. Sterker nog, hij heeft helemaal niks met voetbal. Dat komt in die zin mooi uit. Want ondanks <laughs> dat het Eindhovenskampioenschap de voorpagina's ook van de kranten domineert... kijken wij in het mediaforum naar dat andere verhaal wat de voorpagina's domineert. Namelijk de mediabril zetten wij op rond de aanval op Syrië. Allemaal na het NOS-journaal met Katrien Straatman. En daar nu ook al meer over, want een wapenstilstand... en vredesonderhandelingen zijn de enige weg vooruit voor Syrië. Het zei minister Blok van Buitenlandse Zaken zojuist in Luxemburg... waar hij is om over de situatie te overleggen met zijn Europese collega's. De volgende stap moet wat Nederland betreft via de VN Veiligheidsraad gaan. Er moet allereerst een wapenstilstand komen. Er moet toegang komen voor humanitaire hulp. Het lijden in Syrië is nog steeds verschrikkelijk... En de enige oplossing kan komen van politiek overleg... via de VN Veiligheidsraad. Blok benadrukte nogmaals dat Nederland begrip heeft... voor de aanvallen van Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië... van afgelopen week einde als vergelding voor de gifgasaanval in Douma. Het aantal patiënten met de ziekte van Lyme blijft toenemen. Volgens het RIVM zijn er vorig jaar 27.000 nieuwe gevallen bijgekomen... en dat zijn er 2000 meer dan bij de vorige meting in 2014...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 Veel slachtoffers van seksueel misbruik door tantra-masseurs... worden nog steeds ontmoedigd om aangifte te doen. Dat zegt het meldpunt Tantra Misbruik. Een kleine honderd vrouwen hebben zich het afgelopen half jaar gemeld. Zeker twintig zeggen dat ze niet of nauwelijks door de politie zijn geholpen... toen ze aangifte wilden doen. Shell-topman Ben van Beuren erkent dat het olieconcern... doortastender had moeten zijn als het gaat om klimaatverandering...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 gevreesd wordt dat het gouden hart van Anna wordt omgesmolten. Volgens een bestuurder in Nand is de historische en symbolische waarde... van het gouden kistje met het hart veel groter dan de 100 gram die het weegt. Het weer nog. Periode met zonnig en ontstaan er stapelwolken. Mogelijk valt in het binnenland vanmiddag een enkele bui. Het wordt 14 graden aan zee tot plaatselijk 18 graden landinwaarts. Morgen zonnig met wat sluierwolken en een paar graden warmer. Katrien, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Welden, is de spookrijder uh, aangetroffen? Nee, hij is niet aangetroffen niet. Okay. op de A6. Maar uh, ja, de melding is in inmiddels ingetrokken. Uh, het rijdt op de wegen eigenlijk bijna overal prima door. Alleen nog niet zo goed op de A10, de ring Amsterdam-Noord richting Den Haag. Uh, een klein beetje vertraging tussen Lansmeer en Amsterdam-Hemhavens. Vijf minuten extra reistijd.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 Wil je een vakantie naar het See in Salzburgerland? Ga naar lekkeropzomervakantie.nl. Crowdfunding nodig? Kijk op credion.nl voor de adviseur in de regio. NPO Radio 1 KRO NCRW Kilene Plag met nu Spraakmakers en de media. En daarover laten wij ons licht schijnen met de spraakmaker van vandaag... president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser. Niet meteen dat sportkatern tevoorschijn pakken, meneer Visser. We gaan het <tie> over andere zaken hebben. Verder is politiek-analist Kees Womander en tv-maker Erik Nomen. En Erik, jouw mediamoment is de nieuwe serie Ons Man in Teheran. Je ja. goede vriend Thomas Erbrink hoorden we net al uitgebreid bij Jurgen. Ja. Nog even nagenietend van de serie en analyserend. Ja, dat snap ik ook wel. Ik bedoel, het is natuurlijk met heel veel liefde gemaakt. Uh, na zoveel jaren heeft hij ook echt een mooi nieuw verhaal kunnen vertellen. Want Iran is... Natuurlijk niet een land dat uh, in de middeleeuwen zich bevindt en zal blijven bevinden. Die ontwikkeling maakt die heel erg mooi. Maar wat ik vooral natuurlijk uh, indrukwekkend vond, behalve dat Roel van Broekhoven, die heel goed geregisseerd, gemonteerd en uh, aan elkaar geplakt heeft, is dat. Uh, toch wel een schrijnend contrast is... met hoe bijvoorbeeld Laura Verster en Floortje Dessing... Uh, hun reisprogramma's maken. Als je ziet wat de VPRO neerzet, met Rubert de Lau... maar ook voorheen met Jellebrand Korsjes mm -hmm. en nu met Thomas... dat is toch een mooi inhoudelijke televisie... waar je eigenlijk met alle liefde je... nou ja, als kijk- en luistergeld zou bestaan, nog zou betalen... Ja omdat die mensen gewoon de taal spreken, ingebed zijn in die maatschappij... en dus verhalen kunnen vertellen die veel dieper gaan dan... Ja, wat vaak toch een beetje oppervlakkige praatjes zijn... van iemand die met grote wijde is ogen om zich heen kijkt. Is niet de waarmee een programma wordt gemaakt? Het wordt natuurlijk nee, een hele andere inzet gemaakt. Ja, maar mensen zijn altijd zo, zo enthousiast over Floortje Dessing... maar die doet eigenlijk ook weinig anders... dan mensen een soort persoonlijk verhaaltje laten vertellen. En de diepgang daarvan is nou ja, ongeveer even, even diep als de dikte van een stroopwafel. Terwijl bij Thomas weet je zeker dat je die maatschappij leert... Kennen ja. en, en, en alle verzetten daarvan. Nou, ik vraag me af of je het zo kunt vergelijken met elkaar. Want ik tegelijkertijd, als je kijkt naar de waarde die Floortje Dessing wel ook toevoegt. aan de kennis die zij in ieder geval tot zich neemt in een land. en daarmee wel degelijk de informatie geeft. en hoe zij op persoonlijk vlak in ieder geval de interactie heeft met haar mensen. dat leidt wel tot echte gesprekken. om het als totale oppervlakkigheid af te doen. Ja, nou, ik zeg niet dat het totale oppervlakkigheid is. maar het gaat bij Floortje. je moet maar eens een keer naar haar voice-overs luisteren. Het gaat de hele tijd over. ik doe dit, wij doen dat. en ik doe vervolgens met mijn dingen dat en dat, terwijl het bij Thomas eigenlijk veel minder om hem gaat... Ja. en dat je, dat je de, de maatschappij veel duidelijker uitgelegd ziet worden. En bij Louden heeft dat, dat is, daar is natuurlijk extreme mate. Dat is echt met hele grote wijde ogen uh, om zich heen ja, kijken... maar het, en het ene is het een reisprogramma. Dit is toch ook geen reisprogramma? Nou ja, het is natuurlijk een mooie combinatie van beiden. Dit, uh, dit is een documentaire reisprogramma. En ik ben heel blij dat de VPRO deze serie zo stevig aanzet. Bij Dimitri Verhulst was wat minder gelukt, maar... Al die andere uh, series zijn een, een sieraad voor de Nederlandse ja. televisie. En volgens mij de waarde, ik ben in of jullie ook hebben gekeken... Van, uh, dat je dus even een paar jaar wacht voordat het vervolg komt. Omdat je nu ziet hoe zo'n samenleving zich weer verder heeft ontwikkeld... en zo'n maatschappij en hoe dingen anders zijn. Hebben jullie gekeken? Nee, toevallig dus niet. niet. Toevallig nee, oh maar ja. ik vind mooi. het wel juist mooi dat die twee soorten programma's... naast elkaar kunnen bestaan. Ja. Het is ook een kwestie van smaak, waar je van houdt. Ja. Uh, maar het is misschien ook af en toe een kwestie van je humeur. Waar heb ik nu zin in? Of je publiek. Nee, maar even waar, waar zitten die interesses? Dus uh, zolang ze naast elkaar bestaan, vind ik dat het een mooie diversiteit geeft. Nee, en als je goed. alleen maar het een of alleen maar het ander zou hebben, zou ik ook niet goed vinden. Uh, en het, het verschil is, is natuurlijk uh, inderdaad uh, wat je zelf al zegt, Kilene. Uh, het een is echt een reisprogramma. Dat is het profiel. En dat is dan door de een wat persoonlijker uh, neergezet dan door de ander. En wat uh, de VPRO als, als format heeft uh, verder uitgewerkt, is dat het uh, buitenlandsjournalistiek is. En uh, buitenlandsjournalistiek staat uh, heel erg onderdoor omdat redacties daar uh, te weinig geld uh, mm -hmm. voor yep. hebben. En dat is altijd natuurlijk weer een bron van grote zorg. En de meeste correspondenten zijn, uh, hè, we zijn er trots op om ze te zien... maar ze zijn wel allemaal freelance... Mm -hmm. Misschien wel goed vandaag even te memoreren. Vanavond wordt de, de grote prijs voor de journalistiek uitgereikt, de Tegel. En ik ben daar algemeen juryvoorzitter van. En ik zie fantastische staaltjes van journalistiek uh, voorbij komen. Maar het staat allemaal wel onder druk. En dan is deze vorm van buitenlandjournalistiek ja. uh, prijzenswaardig. Maar het is vooral journalistiek. Het is behalve prijzenswaardig ook prijzig. En daar ben ik helemaal met je eens. Nou, Ja, ja. Daar moet je het wel over hebben. En dat is, in dit geval is het het meer dan waard. En Thomas ja. is het ook. Nou ja, goed. Persoonlijke nood, maar die is ook fantastisch. Zeker. Toch? En zijn vrouw, hè? nooit vergeten. Nusha ja. Tafakolian, <laughs> ja. de meest pittige Koerdisch-Iraanse vrouw die ooit de televisieschermen heeft bereikt. Uh, en die heeft ook uh, tot veel reacties. Zijn vorige serie ook geleid, inderdaad. Ja, dat is mooi. Goed, we hebben het net in Stand.nl besproken. De westerse aanval op Syrië in de nacht van vrijdag op zaterdag. In het mediaforum kijken we daar uiteraard ook naar. Dan vooral naar de manier van de berichtgeving. Die aanval was te laat voor de zaterdagkranten. En dan krijg je in ieder geval dat op de maandagochtend... op de voorpagina de discussie is van... Ja, hoe gaan we die aandacht verdelen? Zeker met het kampioenschap van PSV. Of wordt het toch Syrië? Nou, als we de voorpagina's er even bij pakken... zien we vooral veel rood-wit. In ieder geval bij de Telegraaf en het AD. De Volkskrant heeft wel uh, op de voorpagina uh, in ieder geval de raket aanval. En toch, Kees, stoorde jij je? Heel erg aan hoe de Volkskrant het heeft aangepakt. Ja, ik heb wel af en toe uh, op zo'n maandagochtend. dan een uh, gevoel van. Uh, disconnected zijn. Niet helemaal verbonden met, uh, met alles uh, wat ik op uh, de voorpagina. of vooral pagina 3. Uh, dat is naar de voorpagina. Zo heb ik het altijd nog geleerd. uit de printwereld. Uh, is de belangrijkste pagina. En dat is bij de Volkskrant en, PSV? Ja, en dat ja. is bij de Volkskrant PSV. En bij de Volkskrant is het heel vaak. Uh, uh, op de maandag of de dinsdag. Ik herinner me bijvoorbeeld ook de dinsdag. Uh, na Pasen dat uh, Nicky Terpstra uh, daar uh, in twee pagina's uh, uh, pagina twee en drie beheerste. En ja, ik moet je eerlijkheidshalve zeggen ook gezien de rol die Nederland uh, internationaal heeft en de discussie we hebben het er net over gehad, die vandaag overal uh, in de wereld gevoerd wordt over Irak en, en onze standpunt en de rol van het parlement hmm. niet te vergeten. Hè, komt er ook een debat in Nederland? reacties van Nederlandse politici. Uh, ja, ik moet het doen met uh, PSV. Nou, uh, chapeau Oh, gefeliciteerd, maar ik vind sport uh, ja, ik. Het, bijna het is niet te jouw zeggen. grote liefde, dat nee, weet Het heeft crazy. niks met liefde te maken. Maar ze zeggen toch altijd ontzettend cliché. Het is de belangrijkste bijzaken in het bestaan. Ja. Ja, binnen, buitenland. Uh, nieuws. Nee, maar dat is wel interessant dat je dat aanhaalt. Want dat is natuurlijk ook voor de kranten, de afweging die je maakt. Het ligt natuurlijk weer heel dicht bij mensen. Wellicht Erik Nomen is het ook weer een verschil. Nou, AD is natuurlijk sowieso een sportkrant, meer dan een volkskrant. Het ligt heel erg aan de signatuur van je ja. krant. Het is, het is wat de lezers van je verwachten. Het AD heeft reclamecampagnes, positioneert zichzelf echt als de sportkrant van Nederland. Als je dan vervolgens niet met een rood-witte, uh, wat trouwens wel mooi is... het was sowieso een, een redelijk rood-witte uh, voorkant geworden, denk ik. Ja, uh, ja dat klopt. Uh, dat hebben we al snel tegenwoordig. Uh, maar ik, ik, vermoed, ik, vermoed, ik vermoed dat zij uh, zelfs lezers zouden gaan verliezen... als zij niet zo overdadig uh, PSV hadden omarmd op deze, ja. dit moment. Bij de Volkskrant kan ik dan toch wel een klein beetje relativerend zeggen... dat het is niet voor niks dat ze op de voorpagina zeggen dat het vooral een symbolische aanval is mm -hmm. geweest. Als het nou echt daadwerkelijk het begin van de Derde Wereldoorlog was geweest... neem ik aan dat ze pagina 2 tot en met 16 er ook mee hadden gevuld. En dit is... Hoe je het ook wint of keert natuurlijk niet. Het is al een, het is al een belangrijke actie geweest, die raketaanval. Maar het is, het is niet zo groot dat het al het nieuws ja. wegdrukt. Ja. Het is wel groter dan de overwinning van PSV in de voetbalcompetitie in Nederland. Dat is Toch. zeker waar. En daarom staat de hele voorpagina van de Volkskrant ook in principe uh, over die aanval. Ja. Ja. Okay. wat Kees betreft had 2 en 3 dat ook moeten zijn. Ja, ja, vier en vijf het voetbal, he? dat, dat bespeur ik ook. een beetje. Ja. Tegelijkertijd is het dan, wat, wat ga je vervolgens schrijven? Nou, Trouw heeft een uitgebreid verhaal over de tegenstrijdigheden in alle verklaringen. De aan de Fransen en Britten die zeggen die chemische wapenfabrieken geraakt te hebben. Alleen de vraag is, ja, weten we nou wat er daadwerkelijk geraakt is? Hoeveel de raketten uh, wel of niet geraakt hebben? Hoeveel er is tegengehouden door Rusland? Uh, Rusland heeft het over acht plekken. Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië over drie. Die zijn uh, gebombardeerd. Uh, zelfs verklaringen van de Amerikanen en Fransen komen niet overeen. Hoe moeilijk is het om hier überhaupt... Uh, een waarheidsgetrouwen over te berichten. Hoe, hoe heb, heeft u dat beleefd, meneer Visser? Nee, dat is ongelooflijk moeilijk. Omdat uh, om heel veel reden niet iedereen belang heeft om de, op dit moment een volledige openheid van zaken te ja. geven. En toen we het net hadden in Stand.nl was het eerst waar u over begint. Ja, we weten niet wat waar is. Nee, we weten niet wat waar is. En we hebben ook een heleboel, we hebben helemaal geen belang bij om die waarheid nu boven tafel te leggen. Of het nou Assad is in Syrië of degene die een aanval inzetten... en die zo effectief mogelijk willen laten zijn of willen laten lijken zijn. Mm -hmm. Dus wat dat betreft ben je, het moet je een beetje in de duister tasten... op dit moment als gewone krantenlezer. En daar een beetje doorheen prikken. Ja. En misschien zoveel mogelijk media naast elkaar leggen. Ook de internationale berichten. Of het nou BBC of CNN is ook eens even op naslaan wat daar nou staat. En even, en even tot tien tellen, ja. voordat je je mening hebt. Want dan zijn de verschillen volgens mij groot, Kees. Als je jij volgt natuurlijk de Britse journalistiek. Zeker. En er stond gisteren in de Sunday Times een fantastische reportage. van een verslaggever die in de buurt waar die chemische aanval gepleegd is. om daar op zoek te gaan naar getuigenissen. Dat was echt topjournalistiek, zoals je dat zelden meer ziet, omdat het ook bovendien levensgevaarlijk is, om dat land journalistiek te betreden. Maar inderdaad, het ja, is ook wel een heel groot probleem voor de journalistiek, en uiteindelijk ook voor de politiek en voor ons allemaal, is dat de waarheid op dit moment aan erosie onderhevig is. En uh, ja, je kan niet meer onder spot komen, hè. dat is ja. heel erg moeilijk. Ik heb nog nergens gelezen dat zelfs mensen uh, embedded waren op die schepen, waarvan uh, waar die lanceringen hebben plaatsgevonden... maar die zullen er uiteindelijk wel geweest zijn... maar wel met allerlei uh, beperkingen. Want dat houdt ook embedded zijn in. He. Je ja. moet je dan uh, verplichten aan de regels van, uh, van in dit geval... die militairen die de baas op zo'n schip zijn. En uh, ja, wat is waar, en in een tijd van, van fake news en desinformatie... ook een punt, ik kan het niet vaak genoeg aanhalen... waar met name Stef Blok gisteren nogal uh, over uh, uitweidde... dat wij, uh, de grootste vijand, is uh, op dit moment de leugen. Uh, het bedrog, de desinformatie. En daar is bijna niet tegen te vechten... behalve zoveel als mogelijk uh, proberen bewijzen ja. te vinden... Ja. en ruimte aan journalisten te bieden. Maar dan nog nemen. een paar voorbeelden uh, van wat we tegen zijn gekomen... Ook Online bijvoorbeeld, want we, of voordat we heel erg worden beticht... van alleen maar dat we heel ouderwet zijn. We hebben het nu over de keuzes voor de voorpagina's. Maar online is het natuurlijk heel het weekend door... door alle kranten genoeg bericht over, over Syrië. Maar als je kijkt wat er allemaal de ronde gaat... er zijn ook best veel valse beelden. Filmpjes van een aanslag op Damascus uit 2013 ja. deden de ronde. Beelden van een raketaanval in de nacht... die afkomstig lijken uit Luhansk, uit Oekraïne. Dat was een Amerikaanse nieuwszender... die dat wel als authentieke beelden bracht... Ja. Ja, het is ook, het is ook voor, een, voor een gemiddelde leek. En laten we onszelf daar maar even toe rekenen. Want wij hebben geen inzicht in al die rapporten. waar dan zo bewezen zou worden dat het ofwel Russisch gas is. of dat het via Rusland komt. Mm -hmm. of wat dan ook. En voor ons is het ook volslagen onmogelijk geworden om deze beelden goed te beoordelen. Ik zie niet het verschil tussen een tranend jongetje met zwart haar. Uh, uh, het zou een Syrisch jongetje kunnen zijn. Het kan ook een Iraaks jongetje zijn. Het kan ja. van alles dat Dat is niet meer te doen. En dan moet je uiteindelijk maar toch. En dat is heel treurig uh, met... Uh, bijna blinde ogen vertrouwen op wat de journalisten dan naar boven kunnen brengen. En die paar kwaliteitsmedia die daadwerkelijk niet steeds worden teruggefloten. vanwege het verspreiden van nepnieuws. Ja, dat wordt natuurlijk een steeds kleinere groep. Maar toch, ja. die, moet, die moet je dan maar geloven. Maar dat maar is, is lastig, heel erg, Erik Nome, want, want het, dat wat ik zei over Luhansk, die beelden. Ja, dat is door een Amerikaanse volwaardige nieuwszender uitgezonden. Dus, ja. ja, nou ja, goed. Uiteindelijk je bent zo, je zoveel waard als nieuwsbron uh, als, als, als de uren eigenlijk. Die je, die je zonder betichtingen van fake mm -hmm. nieuws kunt overleven. Als je nooit te horen hebt gekregen dat je uh, onzin verspreidt. dan wil ik je nog wel geloven. Maar ja, dat, die groep media wordt wel steeds kleiner. Ja. Maar het is ja. niet altijd intentioneel. Ja. Ik, ik herinner me nog dat uh, de aanval op Kabul waren... een jaar of 10, 15 geleden. ik een aantal mensen goed kende. die er al lang hadden gewoond en vaak waren geweest. En ook op de Nederlandse televisie waren gewoon beelden te zien. met ondertiteling en ondervoicing van. ja, kijk, die gebouwen kapot zijn. Maar de mensen die bij mij in de huiskamer zeiden. ja, maar die zijn al tien jaar kapot. Ja, ja. Dus ja. soms heb je ook beelden nodig om een verhaal te vertellen. En dan heb je stokbeelden misschien nodig. Ja, Alleen het dat trekt een ander in. Nou ja, dat is de ja. vraag. Mag dat? Of moet je dat onder titeling hebben? Uh, dit is archiefbeeld en dat soort dingen. Ja, maar ja. vergelijkbaar met hoe het nu zou moeten zijn. Of ja, zo? klopt. Maar het is niet altijd nepnieuws in de zin dat het intentioneel bedoeld is om de kijker en lezer op een, op een, op een, op een verkeerde pad te nee, zetten. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen, ja, we hebben de beelden er niet van. Maar dit is dat wat zou je er dan bij krijgen. moeten zeggen. Maar of beelden zijn tegenwoordig natuurlijk zo belangrijk. Nou ja, ja. Die zijn, die zijn bepalend. En, en, en, en, er, en er is natuurlijk nog een andere factor. Wij leven natuurlijk in een breaking news uh, cultuur. Hè. Wij willen alles onmiddellijk weten. Dus, ja. dus ja. wij checken meestal uh, ja. iets nadat we het hebben uitgezonden. En uh, dat is natuurlijk ook een groot probleem. Hè. Een moment voor reflectie voor journalisten uh, ja. is, is, is er bijna niet. Wordt ook bijna niet geaccepteerd. Dus je moet of heel goed zijn... Ja. of met heel veel mensen zijn. En dan nog uh, verlies je het De uh, nee, feiten, duidelijk mening gaat dan helemaal door elkaar lopen. Ja, In ja, een absoluut. hele korte tijd. Ja. Nou, en dat moment van reflectie zou natuurlijk ook bij politici moeten gelden. Kijk, het, het is nu ook wel heel... Wij weten allemaal niet de precieze toedrachten... en de exacte rapporten. Nou, dat zullen een aantal veiligheidsdiensten... en politici misschien wel weten... Maar als daar nog steeds zoveel discussie over is, is dit natuurlijk ook wel een heel erg snelle aanval. Die vooral bedoeld lijkt om het gezicht te redden mm -hmm. van een hysterisch tweetende president. Ja, en ook mee, hè, want dat is ook de, de, de, de kritiek die daar nu in Engeland. Vooral op haar is dat ze zeker. zo snel daarin is gegaan. Dat zei ze zelf. Ja, het parlement in Groot-Brittannië dat was met, uh, met recess. En dat is vandaag dus weer teruggekomen. En daar gaat vandaag ook de discussie over. Uh, men vindt zeker de oppositie natuurlijk. Ja. Uh, de Labour Party en Jeremy Corbyn heeft dat gisteren ook gezegd. Ja, het was wel fatsoenlijk geweest in een parlementaire democratie dat wij als parlement daarover zouden kunnen ja. stemmen. En dat wij daar ook over geïnformeerd worden. Maar ja, dat is, uh, dat is natuurlijk. Uh, ja, dat is altijd heel erg. Lastig. Op die nou manier ja. wordt dus ook weer dit politieke inzet in Groot-Brittannië. Om Ik... maar even de complexiteit van het ja, hele maar als we een moment van reflectie hebben... moeten we ook niet te snel denken dat we weten... of het bedoeld is om nee. een hysterisch uh, twitterende president van gezicht te redden. Precies, maar dat is ook wel heel snel geredeneerd. Dat is zeker waar. Maar vanuit uh, Amerikaanse uh, media was, was wel duidelijk... dat er iets moest gaan gebeuren omdat hij zo hoog had ingezet. En dat is altijd natuurlijk een enorm risico dat je hebt. Kijk... Op dit moment is het natuurlijk niet echt een volkenrechtelijk mandaat om zo'n aanval te hebben. En ik snap dat, dat je dat toch echt nodig hebt voor een normale besluitvorming. En Blok heeft in ieder geval laten weten, alles gaat nu, wat hem betreft, via de VN-veiligheidsraad. Ja. Goed. Nog iets anders wat ik wilde bespreken met jullie. Nieuws van de Volkskrant dit weekend. Zanger Dotan blijkt zich te bedienen van trollen. Nep-accounts met fictieve namen. En die prijzen hem, zijn muziek, de hemel in. En we ze verspreiden valse verhalen. Nou, de, daarmee is de kritiek ook niet van de lucht. Veel nou, oud-dj's, programmamakers, mensen uit de muziekindustrie... die zeggen, ja, dit kan gewoon niet. Daarmee graaf je je eigen graf en ben je volstrekt ongeloofwaardig geworden. Hoe is het nieuws bij jullie gevallen? Maakt het de muziek van Dotan Erik Nomen een stuk minder mooi? Nou, nou ja, ik Mocht heb je no er überhaupt van Nee, ik, ik, ik heb er nooit wat aan gevonden, maar dat, ja. dat doet ook niet zoveel te zaken. Nee, wat je, wat je ziet is natuurlijk dat eh, sociale media en de verhalen daarop eigenlijk zo weinig gecontroleerd worden... Dat, er weinig, dat, er, dat, er, dat het heel makkelijk door een manager... of door de man zelf uh, te manipuleren valt. Ja, het blijkt een beetje onduidelijk nog... wie welk aandelen ja, heeft gehad. Hij, hij zegt dat hij er niks van wist... en dat zijn manager het allemaal heeft gedaan. Uh, maar ik kan me niet voorstellen dat als je een, een Nederlands artiest bent... met wie het ook wie niet zo fantastisch gaat... dat je de hele tijd je eigen uh, social media stream zit te volgen... Mm. en dat je dan vervolgens een verhaal leest... over een, le een jongetje met leukemie... dat jij ontmoet zou hebben die heel erg dankbaar daarvoor is... terwijl het nooit heeft plaatsgevonden. Dan zie je dat en dan weet je dat dat niet heeft plaatsgevonden. Ja. Vonden. en dan is er iets mis met degene die jouw uh, account beheert. Ja. En dat was echt schrijnend en pijnlijk. En het gevolg is dat je dus wel ziet hoe je zelf online... of zelf, in ieder geval mensen om jou heen, wie het ook is geweest... online zo enorm je imago kunt, een boost kunt geven... Ja, en dus uh, vervolgens. Dat vond ik er ook wel weer geestig aan. Uh, dat het niet alleen gebruikt werd om uh, zijn eigen fans, zo, zijn eigen fanschade zo groot mogelijk te maken. Maar ook al die fans ook allemaal nare opmerkingen over Douwe Bob Nielsen en Marco Borsato... In de, in, ik wil zeggen in de eten te gooien, maar op, op het net te gooien. Ja. Ja, dat is, dat is nu helemaal not done. En dan weet je zeker dat je iedereen over je heen gaat krijgen. Ja. Kijk, een klein beetje manipuleren... dat zijn we wel gewend in de muziekbusiness. Want het is business. Maar, uh, dit, is, uh, dit is gewoon maten naar je rij. Want hoe, hoe belangrijk is je online imago? We hebben we daar een beeld van voor artiesten? Uh, ik denk dat dat, dat, dat dat eigenlijk op dit moment... de grootste uitlaatklep is voor uh, al je... Mogelijk promotionele activiteiten. Ja. Je, je, kunt, je hoeft geen enkel interview te geven aan kranten. Als je 1,2 miljoen Instagram-volgers hebt. omdat je de hele tijd van die leuke bikini ja, ja, als, of als ik, ik radio-genoeg uh, DJ's nu al zeggen. we gaan de muziek niet meer draaien. Denk ik, ja raak je hem daarmee? Als nou, online ja, kijk, eigenlijk. Frans Bouwer werd ook nooit gedraaid. ook nooit gedraaid. En die heeft ook een heel groot huis. Nou ja, nooit. Nou ja, niet <laughs> nou, in nou, ieder geval. Uh, niet in ieder geval te door, te door te 1. <laughs> niet te Radio 1 met micro-radio 1. Schande. Nou ja, het is natuurlijk wel. Ik vind het heel erg. Je bent sowieso een. Een, een, nou ja, iconisch gaat misschien wat ver, maar zeker in, in jongere cultuur. Jongeren probeer je een beetje geloofwaardig, uh, geloofwaardigheid aan te leren. En uh, ja, ik vind dat je echt een, uh, nou ja, een sukkel bent, maar wel commercieel gedreven blijkbaar. Want je gaat, het gaat om de kliks die je hebt. Yep. En ja, dat, dat liedje, we hebben het er net even over gehad. Uh, buiten de uitzending, uh, dat, dat heette Home. Home hè? Ja. Waarschijnlijk gaat het ook daar niet over. En uh, ik, ik, ja, ik vind het heel ernstig en het is goed dat het onderzocht. Word, dat, uh, dat je zelfs in deze sector nog bedonderd wordt. Ja, dit is al een uitzending waar het ja. gaat over de waarheid. Tot slot nog hierover. Is het de sector of is het weer... en ik hoor mensen wel roepen, zie je wel sociale media. Arno Visser, het is allemaal nep. Nou, volgens mij is populariteit uh, al even lang belangrijk voor muzikanten. Of je nou de 19e eeuwse oh. Frans Liesten van deze wereld hebt... die ook aan hun bekendheid werkte of uh, via de Beatles dat vandaag uh, tegenkomt. Ja, Taylor, de, de, de, de... vraag is, de, de, de vraag is, de is inderdaad wat je, wat je online kunt... wat niet te ontdekken viel. En ik vond het goede nieuws dus dat het ontdekt is. Ja. Dat het achterhaald is, laten we dat ook niet vergeten. Ja. Dus als hij ermee weggekomen was... Ja, dan had er misschien nog veel meer uh, aan de gang geweest. Dus die, we op... Dit artikel heeft ook natuurlijk een, een voorspellende waarde, uh, waarde. Ook dat ze dus is symbolisch wat je wordt natuurlijk gemanipuleerd dat is niet goed. ja zo min mogelijk, mogelijk geloven en daarvoor zijn wij hè, de journalistiek ja, dat is, om het uit, dat is uit te zoeken. Hij is de hele weekend bezig geweest uh, taalonderzoek te verrichten Echt Onderzoek, ja, het uh, Ik geloof niemand meer op de blauwe ogen. Ik Wij jou wel, uh, hoor. doe een volop onderzoek. Ja, uh, het woord van het weekend, Guilherme. Uh, uh, goedemorgen, overigens, uh, heren. Uh, ja, voor mijn woord van het weekend ga ik naar de stad van de kampioenen, natuurlijk, naar Eindhoven. En morgen is dan de huldiging van de spelers. Hè, uh, platte kar enzovoort. Hoe laat is dat, morgen? Vijf uur, hier bij PSV Stadion. Ik moet lachen hoe jij platte kar zegt. Het is ook oh. helemaal geen platte kar, Tom, maar we maakt het uit? Ja, de platte kar, daar ga, daar, Het is ook helemaal geen platte kar. De platte kar, daar gaat het om. De lichtstad lacht, de lichtstad juicht, de lichtstad ligt plat vandaag. Want vanavond rijdt daar, zoals in ieder kampioensjaar, de platte kar. Nou, vorig jaar natuurlijk in, in Rotterdam. Uh, wekenlang hebben ze toegeleefd naar de Koolsingel. In Eindhoven is dat de platte kar. Dat is de metafoor natuurlijk voor het kampioenschap. Ja, het is natuurlijk al lang geen platte kar meer. Uh, van oudsher um, was het zo'n boerenvervoersmiddel. Hè, een aanhangwagen eigenlijk, die je achter een trekker hangt. En, en, en waarop dan lokale helden zich kunnen laten toejuichen... door dorps- en streekgenoten. Uh, niet alleen in Brabant gebeurde dat, maar ook in het oosten van het land... Um, kwam je de platte kar vaak tegen en ik zeg dan bewust kwam, uh, verleden tijd... want de echte platte kar zie je tegenwoordig uh, zelden meer. Niet alleen in het oosten, omdat Twente uh, waarschijnlijk binnenkort... niet echt heel vaak kampioen gaat worden. Maar het is ook gewoon te gevaarlijk. Het is, de, is zo, hè? Is zo. Misschien van de Jupiter League volgende jaar. Dat zou kunnen. Maar het is te gevaarlijk. Op veel plaatsen mag het ook gewoon niet meer, de platte kar... Uh, en ook de plattekaart van PSV eh, vanavond is eigenlijk meer een truck... met een trailer en een open dak. Je zou de auto dus ook een triomftruck eh, kunnen noemen... of een sp eh, spelertrailer of een schaalpraalwagen. Maar het zou op zich jammer zijn... want dan ben je die hele traditionele eh, metafoor kwijt. En bovendien mis je dan ook het typische taalgebruik eromheen. Plat Eindovers, platte woorden, platte taal. En daarom, ook al is die wagen niet meer plat, volgens het taalteam is het vanwege taalgebruik nog steeds heel terecht de platte kar. Dan. Uh, en dan uh, dit: Eekwind. Ja, uh, alles is plat. Tijdens... Dat vraag ik mij al jaren af, eh, voorzitter. Ja, dat waar is uw jasje, die vraag is, die kwam vorige ja. week een, een aantal keer langs. Dat vroeg Kamervoorzitter Ariep vorige week aan SP-Kamerlid Peter Quint. Eh, die vertoonde zich in de Tweede Kamer gehuld in een t-shirt, korte mouwen, tatoeages zichtbaar eh, voor alle camera's. Er werd schande van gesproken. Veel mensen ook op de sociale media vonden het platter dan de platste kar. En tot en met dit weekend werd er eh, op de radio over doorgediscussieerd. Maakt het uit hoe een volksvertegenwoordiger zich kleedt... maakt een representatieve democratie... dat de vertegenwoordigers zich representatief moeten kleden? Ja, representatief, dat was het woord waar het om draaide. Afgelopen zaterdag ook weer bij WNL Opiniemakers... Dat vind ik zeker, want dat getuigt ook van respect... ten eerste voor het parlement en voor de mensen die je vertegenwoordigt. Ja, precies. Dirk-Jan Epping was dat, journalist, columnist. En eigenlijk wordt meteen al duidelijk waar het misgaat. Je hebt een representatieve democratie... en dus moet je je representatief kleden, zo wordt er gezegd. En dat is een heel rare conclusie, vind ik eigenlijk... want het gaat hier om twee totaal verschillende betekenissen... van het woord representatief. Representatieve kleding is verzorgd, netjes, jasje, dasje goede indruk, dat, uh, dat vinden we representatief. Maar een representatieve democratie, dat is een regeringsvorm... waarbij de bevolking wordt vertegenwoordigd, gerepresenteerd... door mensen die ze gekozen hebben. Representatief betekent in dit geval dat je kenmerkend bent... voor die groep mensen. Uh, in je uitingen, je opvattingen en ook door hoe je eruit ziet... Ja, dan moet je daar niet in een soort van halve pyjama gaan zitten. Maar dan, dan moet je ook het niveau en de stijl handhaven... van de mensen die je presenteert te, te vertegenwoordigen. Ja, precies. Meneer Epping staat hier eigenlijk de spijker op zijn kop. Je moet het niveau en de stijl handhaven van de mensen... die je vertegenwoordigt. En onbedoeld um, geeft Dirk-Jan Epping hier precies de argumenten... waarom SP-Kamerlid Quint juist niet een jasje moet dragen. De mensen die hem gekozen hebben dragen waarschijnlijk ook geen jasjes. Ze hebben misschien ook wel tattoos dragen ook t-shirts al dan niet met rood-witte PSV-strepen. Die voelen zich juist heel erg door Peter Quint vertegenwoordigd. Um. Voor hen is hij juist in die informele kleding het meest representatief. En dat kan de Kamervoorzitter storend vinden. En meneer Epping en een deel van de Keurige Kamer. Maar en ik... Arno Visser ook volgens mij. En Arno Visser misschien wel dat zou kunnen. Maar ja, ik is bij ja. deze Peter Quint alsnog op de platte kar van de democratie. Maar, maar hij vertegenwoordigt, vertegenwoordigt het... niet zijn achterban. Hij vertegenwoordigt het hele Nederlandse volk. Dat staat in de grondwet. Dat kan, maar er, staat ook niet, maar er is ook geen kledingvoorschrift. Nee? Dus Er wordt natuurlijk geschermd met van ja, je, je hoort je representatief te kleden. Het is de vraag van iedereen gegooit er zijn eigen uh, waardering tegenaan... van wat is representatief. Ja. En Voordat we hier de discussie inderdaad ook helemaal opnieuw ja, gaan precies. voeren... hij is veelvuldig gevoerd hier op Radio 1. Maar interessant in ieder geval wat jij daarover hebt opgemerkt. Had je nog een etje? Ja, een kort etje nog. Die gaat dan uh, nou maar even naar de verliezer van het weekend. Het AFC Ajax. Helaas geen platte kar voor Edwin van der Sar. Maar een goed gevulde bank is ook best lekker om op te zitten. <lacht> Ik zag in één keer wat collega's hun oren dicht doen. Ik zag je reinige gezicht aan de overkant. Hoe kan Hé, dat? Hé, er zit een balletje in je die munnen. Gingen jullie die openmaken? Gingen die balletjes eruit halen? Gingen die balletjes ging sparen? En op een gegeven moment... Op een gegeven moment je drie van die ronde doosjes... helemaal vol met van die balletjes... Waar je niks mee kon? Ja, wat is dit? Dit is de hint voor vraag 20, jongens, voor de nationale nieuwsquiz eh, straks die we over een uurtje gaan spelen. De vraag is: een vliegtuig van Air China heeft een noodlanding moeten maken nadat een passagier een crewlid bedreigde met wat? Nou, dan kunt u misschien invullen met het fragment wat jullie hebben gehoord. Denk erover na. Ik ga jullie hier bedanken, Erik Nomen ja, graag en graag. Kees Boman. Tot volgende keer weer. Dankjewel. NPO, Radio 1. Ook bedankt, Katrien Straatman is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Bij een grote politieactie tegen drugscriminaliteit... in het zuiden van het land zijn invallen gedaan in meer dan 15 panden. Zo werden in een loods in echt jerrycans aangetroffen... met duizenden liters grondstoffen voor drugs. Bij de invallen werden totaal zes mensen aangehouden. Minister Blok zegt dat alleen een wapenstilstand... en vredesbesprekingen Syrië verder kunnen brengen. Blok is in Luxemburg voor overleg met zijn Europese collega's. Wel, wel herhaalde hij dat Nederland grip heeft voor de militaire actie van Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië weken en weekenden als vergelding voor de gifgasaanval in Douma. Shell-topman Van Beuren erkent dat het bedrijf assertiever had moeten zijn als het gaat om klimaatverandering. Hoewel Shell zelf al in 1991 veel maakte over de sombere toekomst van het klimaat, zouden ze te weinig hebben ondernomen, zo luidt de kritiek. Van Beuren zegt dat hij het niet terecht vindt dat het probleem helemaal bij Shell wordt neergelegd.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 Van spraakmakers met vanochtend als constante factor... spraakmaker van vandaag de president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser. Defensiespecialist Peter Weininga is er. En met hem praten we over hoe het leger ervoor staat. heeft natuurlijk weer extra onze aandacht gezien... de laatste ontwikkelingen dit weekend. Het kabinet trekt anderhalf miljard uit na jaren van bezuinigingen... en zijn daarmee de problemen opgelost. En Berry Griesos is er, directeur van Omnigen... en hij wil dat iedereen in Nederland een DNA-test kan doen... waaruit de herleiden valt op welke ziektes hij of zij kans maakt... zodat we preventieve maatregelen kunnen nemen. Over ziektes gesproken? De nieuwsupdate van de NOS gaat over het aantal patiënten met de ziekte van Lyme. Dat blijft toenemen. Volgens cijfers van het RIVM zijn er vorig jaar 27.000 nieuwe gevallen bijgekomen. Bij de vorige meting in 2014 was er een toename van 25.000. In totaal is het aantal patiënten met de ziekte van Lyme... in de afgelopen 20 jaar daarmee verviervoudigd. Kees van der Wijngaard is infectieziekteonderzoeker bij het RIVM. Meneer van der Wijngaard, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u er een verklaring voor dat het aantal patiënten maar blijft toenemen? Nou, we weten uit eerder onderzoek van uh, collega's van mij dat uh, uh, naar alle waarschijnlijkheid het aantal teken in Nederland is toegenomen. Uh, uh, en dan heb je dus meer kans op een tekenbeet en dus meer kans op de ziekte van Lyme. Ja, en kennelijk controleren we onszelf en, en kinderen daar nog te weinig op? Nou, kijk, dat, dat hebben we niet zo precies onderzocht. We weten in ieder geval dat het blijft stijgen. We hadden gehoopt dat het zou dalen. Um, en we weten inderdaad ook dat het heel belangrijk is... en ook echt de Lyme voorkomt door het teken snel op te sporen... en van je lichaam te verwijderen. Ja. Want hoe eerder je dat doet, hoe lager de kans op Lyme. Ja. Ik heb de eerste twee alweer gezien, hoor. In de tuinen zitten ze, zitten ze ook weer. Het wordt nu natuurlijk ook warmer. Betekent dat ja. dat, dat mensen sowieso ja. weer extra alert moeten zijn nu? Ja, zeker. Het tekenseizoen is nu echt begonnen met dit weer. Um, dus het advies is ook om, als je in het groen bent geweest... echt op teken te controleren en uh, ze zo snel mogelijk te verwijderen. Misschien ten overvloede, maar waar moet je naar kijken? Waar moet je op letten? Nou, Als je een teek uh, vindt, uh, uh, is het verstandig om de drie maanden nadat je hem verwijderd hebt... goed te letten op zo'n rode ring of vlek. Um, uh, daarbij moet ik ook zeggen, als je die rode ring of vlek hebt... dat is de meest voorkomende vorm van de ziekte van Lyme. ga naar de huisarts en als je dan behandeld wordt heb je meestal geen klachten. Een kleine minderheid van de mensen houdt na zo'n rode ring of vlek of een andere vorm van de ziekte van Lyme wel klachten. Uh, en om dat goed te onderzoeken, willen we mensen vragen... die de ziekte van Lyme krijgen, om zich te melden op tekenradar.nl. Want dan kunnen we beter onderzoeken waarom sommige mensen klachten houden. Ja, want jullie zijn vorig jaar een, een expertisecentrum gestart. Dat heeft hier dan ook mee te ja, maken? Klopt. Ja, ja, oe, oe. ja, dat klopt. Dat, dat, is, dat is een expertisecentrum van het EFM, uh, Twee grote Nederlandse ziekenhuizen, het AMC en het Radboud en de Lime Patiëntenvereniging. Uh -huh. En een van de focussen van het expertisecentrum is ook onderzoeken waarom sommige mensen chronische klachten houden naar Lyme. Dat willen we echt tackelen. Um, en mensen helpen ons enorm door zich voor de, dat onderzoek aan te melden. Want we willen mensen vanaf dat ze Lyme hebben volgen... om te kijken wie krijgt er nou die chronische klachten en ja. hoe komt dat precies. Ja, en dat is natuurlijk sowieso voor de mensen die Lyme hebben... is dat vreselijk, omdat er gewoon nog steeds hier in Nederland... niet een afdoende uh, therapie of behandeling voor is, hè? Nou, wat ik net al zei. Kijk, van één tekenbeet, uh, van de honderd tekenbeet... Dan krijg je slechts twee of drie. Nee, ja, dat weet of, uh, ik. Maar de uh, mensen die lime mensen hebben... Lime. <laughs> Precies, ja. Nou, nou, als je lime krijgt... Meestal is het zo'n rode ring of vlek. En zonder restklachten. Maar die 1000 tot 2500 mensen per jaar die chronische klachten houden. Die hebben daar echt heel erg veel last van. En dat is echt een groot probleem. Ja. En dat willen we proberen op te lossen. Ja. Afgelopen zaterdag was er bij het Meer een grote lopen voor Lime um, evenement. En daar waren veel mensen in ieder geval die Lime hebben. En veel familieleden die voor hun um, uh, geld probeerden op te halen. Daarom refereer ik er net aan dat de mensen die Lime hebben. Die hebben wel een hel van hun leven vaak. Ja, zie En daarom ja. vragen we ook aandacht voor dit onderwerp. Ja. Dat klopt helemaal. Ja, ja. Goed, ja, goed. Extra alertheid dus ook weer. Dank in ieder geval voor uw toelichting. Kees van der wijngaard is dus infectieziekteonderzoeker bij het RIVM. Ja. De Spraakvraag. Beste spraakmakers. Alle Nederlandse woningen moeten van het gas af. Nou woon ik in een oude, hele oude Zeeuwse boerderij. Waarom en hoe dan? Veel succes met uitzoeken. Opeens worden de klimaatdoelen van Parijs heel concreet. Minder vlees op het bord, elke auto aan een stekker. En ja, de komende jaren moeten miljoenen huishoudens van het aardgas. Hier en daar zijn ze er al mee begonnen. Zoals hier, in Zoetermeer. Want deze kasten die zijn voor het huis gekomen. Dat is de warmtepomp. Dat de warmtepomp. Ja, nou dat er gaat, alles werkt hoor. Dat, dat, ben ik, ja, dat, ben ik, dat werkt goed. En, u, u zit niet in de kou. Nee, nee. Er zijn uh, zonnepanelen op het dak gekomen. Ja, ja klopt. Ja. Wat is er nog meer gebeurd? Uh, nou, eigenlijk de daken die zijn eigenlijk ook geïsoleerd. Want er is, weer, er is een onderdakbeschot opgekomen. Dat is ook gewoon heel positief. De, de wonden. Alles eigenlijk driedubbel glas. Het, dat is allemaal gewoon positief hoor. Dat ja. Ik zeg ook niet ja. dat ik helemaal negatief ben, maar. Oudere huizen, gebouwd in de jaren 60, worden hier van het gas afgehaald. Het gebeurt nog niet veel, maar mondjesmaat komt het wel op gang. Die energietransitie zit er al veel langer aan te komen. Maar nu gaan we er echt wat van merken. Het afscheid van de traditionele cv-ketel komt in zicht. En vandaag nam het kabinet een historisch besluit. De gaskraan gaat uiterlijk in 2030 helemaal dicht. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het Binnenhof... bij de renovatie ook van het gas wordt afgehaald. Veel Kamerleden vinden het ongepast dat de cv-ketels en gasvoornuizen blijven... terwijl heel Nederland van het gas af moet. De bewoner hier in Zoetermeer is nog niet onverdeeld enthousiast. Ik zit eigenlijk al vanaf uh, november in de rotzooi. Om te beginnen omdat hij maanden in de rommel heeft moeten leven. Maar goed, zijn huis is van het gas af. En daar moet spraakmaker Anna Teuns niet aan denken. En ik woon in een oude, hele oude Zeeuwse boerderij... die, zoals alle oude, hele oude woningen... Geen spouwen heeft, geen vloerverwarming heeft, geen vloerisolatie uh, heeft en muren van een halve meter dik. Ja. En zwinters staan de ijsbloemen op de ramen. Ja. Mijn kinderen weten nog wat dat is. Ja. <laughs> Toch gebruikt Anne niet veel gas. Er wordt maar één ruimte verwarmd, de huiskamer. Er wordt alleen verwarmd als ze ook aanwezig zijn. Ze denken hier dat het wel warm is als het 18 graden is, dragen vaak een warme trui. In een koude winter een kruik mee naar bed. En oh ja, ze gebruiken een houtkachel als hoofdverwarming. En om op te koken. Ja. Dus accepteren dat het koud is in de gang. S'nachts in je bed vier keer je omdraaien. Voordat je toch besluit om een plas te gaan doen. Het ja. is zo koud op de wc. Ja. <lacht> um, een dikke trui aan te trekken. En gewoon accepteren dat dingen koud zijn. Ja. Wij grappen wel eens winters. Ja dat uh, we de cola in de koelkast zetten om op te warmen. Ja, ik ben wetenschapper en activist tegelijk. Dat zeg ik ja. wel eens. Scientivist. Dit is hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotman. Hij weet dat het een enorme opgave is waar we voor staan. 7 miljoen huizen binnen 20 jaar van het gas af. Dat betekent dat er per dag... 2000 huizen van het gas af moeten. Dat is een complete wijk. Als je er wat langer over nadenkt, dan lijkt het een onmogelijke opgave. 2000 woningen per dag. We hebben in de afgelopen vijf jaar 2000 bestaande woningen van het aardgas afgehaald. Dus wat we in vijf jaar hebben gedaan, moeten we nu per dag doen. Twintig jaar lang. Je kan je bijna niet voorstellen wat dat betekent. En toch deden we het al eerder. In de jaren 60 werd heel Nederland in tien jaar tijd juist aangesloten op het gas. In het ondergrondse buizennet van Hilversum zal het stadsgas geleidelijk plaatsmaken voor aardgas. Burgemeester Boot heeft met het ontsteken van een fakkel deze primeur in het westen van ons land symbolisch gemarkeerd. Dan moet het nu toch in twintig jaar tijd ook lukken om weer van het gas los te raken. Maar naast die ene vraag, hoe dan? zijn er nog vele andere vragen. Want waar hebben we het eigenlijk over als een huis aardgasvrij wordt? Je merkt dat de woning een soort van uh, vacuüm is. En gebeurt dit individueel of per collectief, per straat, per wijk, per stad? Wat we zeker weten is dat dat per wijk ongeveer moet. En wie betaalt uiteindelijk de rekening? Geen enkele transitie gaat zonder pijn. Hmm. Nou, op die vragen, u hoort het, ga ik de komende dagen antwoord geven. <klaars> zelfde tijd, zelfde zender. En als u nu wilt dat een van de verslaggevers ook uh, op zoek gaat... naar het antwoord op een vraag waar u al heel lang mee zit... wordt dan lid van ons Spraakmakersnetwerk. Moet u even naar uh, de site van Radio 1 gaan, daar kunt u zich aanmelden. Maar u kunt ook een mail sturen naar spraakmakers. Hier aan tafel spraakmaker van de dag... is president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser... inmiddels ook defensiespecialist Peter Weininga en Berry Kriesels. En uh, met Berry gaan we straks praten uitgebreid over DNA-onderzoek... als mogelijk preventiemiddel om de gezondheid te verbeteren... en daarmee de zorgkosten wellicht ook wat te verlagen. En meneer Visser, u wil het graag hebben over defensie. Uh, straks hebben we het natuurlijk over de stand van zaken... rond de krijgsmacht, daarvoor is meneer Weininga ook hier. Uh, maar jullie hebben met de Rekenkamer daar uh, de afgelopen jaren... meerdere kritische rapporten over gepubliceerd... Uh, en de vraag is, wordt het nu beter? Is dat wat u vooral nu bezighoudt? Nee, de, de, de, het, kijk, wat u, u zei net inderdaad, van, hè, wordt er nou met extra geld de problemen opgelost? Uh, en dan moet je eerst even afvragen wat de problemen zijn bij Defensie... en of je ze ook oplost met geld. Mm -hmm. uh, wij volgen jaar in jaar uit uh, Defensie. Op dit moment zijn we weer bezig met ons onderzoek naar uh, hoe Defensie ervoor staat. Dat doen mm -hmm. we ieder jaar. En als je nou even het beeld pakt van de afgelopen jaren... dan zie je dat een organisatie met steeds minder geld... steeds dezelfde taken uit moest blijven voeren. Yeah. De grote hoofdtaken van uh, Defensie, het verdedigen van het eigen land... Gebied, Politie bijstaan waar nodig. Of uh, emissies in het buitenland uh, opereren. Maar die organisatie die steeds minder geld kreeg... is op een gegeven moment ook roofbouw op zichzelf gaan plegen. Uh, het is een hele grote uitvoeringsorganisatie. Een uitvoeringsorganisatie die goed moet inkopen. Die goed moet organiseren. Mm -hmm. zijn logistiek voor elkaar moet hebben. Opdat aan het einde uh, organisatieonderdelen gereed zijn. Operationeel gereed zijn. En dat ging steeds minder. Ja. En dat stakte steeds onder de doelstellingen. Als je dan missies hebt, ja, daar moet natuurlijk het beste personeel... de beste geoefende mensen, de beste spullen naartoe. Maar die, blijven, die zijn er weer niet in Nederland... En het probleem is dat de defensie gereed moet zijn voor die verschillende doelen. Dus ook verschillende soorten oefeningen naast elkaar moest doen. En dat is steeds meer ingaanteren. Dat is steeds uh, slechter gegaan. En dat is ook historisch steeds ja, ja. minder goed gegaan. En dat los je niet alleen maar op met extra geld. Nee. Dat moet je gewoon ja, eerst beter organiseren. Je hele logistiek beter voor elkaar hebben. En als er dan geld is en je wilt dezelfde doelen doen, dan moet je eerst de achterstallig onderhoud, het maar even zo te noemen, op orde hebben. Dat is natuurlijk wat nu gaat gebeuren. Maar wat ook een van jullie kritiekpunten altijd was. Uh, is het is totaal geen lange termijn visie. En Barbara Visser, de staatssecretaris... Ja. had kort geleden bij Sven bij 1 op 1... die ook aangaf, voor het eerst hebben we in ieder geval... dat we een 15-jaren planning gaan maken. Dus dat wordt vooruit gekeken wordt. En dat is ook heel goed. Kijk, waar wij voor gewaarschuwd hebben richting de politiek... de afgelopen jaren is, als er extra geld komt en daar gaat u over, niet wij, maar als er extra geld komt... denk dan niet dat de dag erna er ook meer taken gedaan kunnen worden... of dat je daar meer ja, ja. voor terugkrijgt. Zorg nou eerst dat je de, de schade die je in het verleden hebt opgelopen herstelt. En zorg dat je dat met een lange termijnvisie doet. Dus wat dat betreft zijn wij tevreden dat we een heleboel van die uh, aanbevelingen... die uit langjarig onderzoek komen, ook terugzien in ja. de manier van werken. Dat is, dat is goed nieuws in dat opzicht. En dan is natuurlijk de vraag van, uh, wordt er extra inzet verwacht? Kijken we even naar de actualiteit nu? Nou, We hebben deze uitzending natuurlijk al uitgebreid over Syrië gehad... Uh, meneer Weininga, met, met als stelling in ieder geval in stand.nl vanochtend... dat uh, de aanval op Syrië nu vooral van symbolische waarde is geweest. We hebben het ook over de houding van de Nederlandse overheid gehad. Begrip tonen, maar niet actief meedoen. Hoe, hoe staat u daarover? Misschien die stelling is ook aan u voorleggend. ben ik uh, wel nou, ik benieuwd naar. De, de reactie van meneer Visser wel aardig. Die, die, die symboliek is heel belangrijk. Ja. Uh, in de internationale diplomatie valt en staat alles met symboliek. Uh, um, dus je kunt zeggen, uh, het heeft slechts een symbolische waarde gehad, uh, deze aanval. Uh, maar die, die, de, die symbolische waarde moet je niet onderschatten. Uh, er zijn panelen aan het schuiven voor wat betreft de invloed in dat hele proces. Waar Rusland eigenlijk uh, tot uh, afgelopen vrijdag uh, zonder meer dominant was. Kun je nu spreken dat er in ieder geval drie westerse landen onder leiding van Amerika uh, een, een, een rol voor zichzelf hebben afgedwongen. En uiteindelijk moet dat zijn beslag krijgen... in overleggen die gaan plaatsvinden. Want laten we wel wezen, ik denk dat iedereen er wel van overtuigd is... dat je met vechten alleen de, de, de, deze, deze problematiek niet oplost. Nee. Het moet uiteindelijk eh, diplomatiek, politiek worden opgelost. En dat Rusland ook niet gaat terugslaan, dat is uw verwachting? De, nee, dat verwacht ik niet. Niet in militaire zin. Ik denk dat ze allerlei hm, maatregelen zouden kunnen verzinnen. Dat ze de, voor het algemeen over het algemeen misschien wel pesterijen zijn... Uh, die overigens uh, waarschijnlijk uh, luid bombastisch uh, worden aangekondigd... maar in de praktijk uh, meevallen. Um, om een voorbeeld te geven, vorig jaar na de aanval... Uh, met de kruisraket op die uh, uh, Syrische vliegbasis... heeft Rusland de coördinatie in het gebied zelf... Hè, tussen uh, het Westen, de coalitie zeg maar, en, en de Russische troepen... een, een tijdje stilgelegd, mm -hmm. aangekondigd. Maar achteraf bleek dat die gewoon is doorgegaan. Met andere woorden, he, veel is voor de bühne hier... En, en ja, en deels is die aanval ook voor de bühne. Ja, toch wel. Ja, ja, maar ja. ook dat heeft dan weer zijn dat waarde. Dat heeft zijn waarde, ja. ja, ja. ja. Goed, eh, onrustig is de wereld. En dat horen we ook politici zeggen van. Vandaar dus dat het belangrijk is dat we extra geld uittrekken. Anderhalf miljard heeft het kabinet in ieder geval nu uitgetrokken voor Defensie. Maar goed, eh, meneer Visser gaf het ook al aan. Ze komen van ver. Maar kunnen we nog op bezuinigen... De laatste jaren was tevens het antwoord Defensie. Oefeningen in Duitsland worden afgezegd omdat Defensie het eten niet kan betalen. jarenlang is er bezuinigd op Defensie. 20% van alle voertuigen is verplicht stilgezet. Vandaag heeft de ministerraad een belangrijk besluit genomen over de bezuinigingen bij Defensie. Stopte en kapotte wc-potten worden niet meer gemaakt. Het vertrouwen is mede daardoor gedaald tot een dieptepunt. Als generaal hoor ik tot die top van Defensie. En dat, dat, dat raakt, mij, uh, raakt mij oprecht. Nergens is geld voor ja, Meneer Wijngan, u bent natuurlijk zelf als, als commandant uh, actief geweest bij Defensie. Uh, meneer Visser gaf net al een beeld van dat niet alles om geld draait... maar ook de manier waarop je uh, beleid invult. Ja, nou, en dat is mensenwerk. Ja. Het draait om mensen eigenlijk. En, en, en wat meneer Visser ook al aangaf... Uh, kijk, uh, ik herken dat beeld wel, er is ingeteerd... Uh, sommigen spreken van roofbouw. Ja, misschien is dat ook wel uh, van toepassing. Uh, het takenpakket bleef hetzelfde. Maar de middelen en de mensen waarmee je dat moest doen... dat werd uh, steeds kleiner. Ja. En, uh, en tegelijkertijd ligt daar een taakstelling... voor wat betreft hè, zorgvuldig uh, financieel beheer, et cetera, et cetera. En dat kost ook mensen... En dat kost tijd. Daar moeten mensen tijd voor maken. En als je dan ziet dat uh, bij uh, kwaliteitstoezicht en al dat soort zaken... Uh, mensen worden weggehaald en een ander krijgt die taak erbij... dan gaat er natuurlijk een afweging worden gemaakt... En daarbij kwam ook nog uit veel rapporten... dat eigenlijk de inzet van mensen, dat daar ook veel onduidelijkheid over was... en dat dat eigenlijk heel slecht geadministrateerd werd. Nou, dat is, dat is deels hetzelfde probleem. Ja. Wat je zag, is okay. er is een taakstelling en bezuiniging op de hele organisatie... maar binnen die organisatie heeft men geprobeerd... de operationele onderdelen zoveel mogelijk te sparen... en de ondersteuning, de bestaffing, daar extra op te bezuinigen. Ja. Maar juist in die ondersteuning en bestaffing zitten de mensen die moeten inkopen... Ja. die moeten organiseren, ja, ja. die moeten administreren... die ja. moeten weten waar welke uh, voorraden ja. liggen... En dan krijg je dus een dubbel probleem, en dan gaat het zichzelf versterken. Ja, dat komt bij. Eh, juist om die efficiëntie eh, te bereiken... Eh, op basis van een financiële taakstelling... Mm -hmm. is de boel enorm gecentraliseerd vanaf 2004... En, en, en er werden allerlei bevoegdheden bij lagere commandanten weggehaald. Allemaal centraal neergelegd. Waar natuurlijk soms ook andere afwegingen worden gemaakt. Kunt u een voorbeeld geven daarvan? Over de exploitatiegelden. Hè? Dat zijn de, de, de gelden zeg maar, waarmee de krijgsmacht draaiende wordt gehouden. Dus dat gaat over personeelsbudgetten, onderdelen, brandstoffen, et cetera. Maar ook munitie. Uh, ja. Wordt daar ook van betaald. En als je dus gaat schuiven met die gelden om hier en daar gaten te dichten... dan zul je zien dat er af en toe uh, uh, afwegingen worden gemaakt... waardoor er een munitietekort ontstaat of een brandstoftekort... of nou, in dit geval een uh, voedingstekort, et, uh. et cetera. Dus... Um, ja, en, en, en dat is gewoon een, een, een heel slecht verhaal geweest. Terwijl het, punt wat we, tenminste het beeld wat ik kreeg ook middels van militair historicus Herman Amersfoort... is die zei dat juist al die verschillende onderdelen... luchtmacht, landmacht, marine, op hun eigen eilandje eigenlijk zijn gekropen. Maar nou, die zijn ook eigenlijk uh, op een, naar hun eigen eilandje toegestuurd. Ja, ja. Dat ja, is net hoe je uh, hoe in 2004 zaten, Tot 2004 zaten alle hoofdkwartieren van de krijgsmachtdelen in Den Haag... Mm. Uh, in 2004. Uh, men vond eigenlijk dat die te veel invloed hadden op het centrale proces. En uh, men heeft toen die hoofdkwartieren Den Haag uitgestuurd. De marine is naar Den Helden gegaan, de landmacht naar Utrecht en de luchtmacht naar Breda. Alleen de Marchusé bleef daar, maar ja, die hadden ook een spikspel in de nieuwe kaserne daar ge gebouwd. Mm -hmm. uh, dus die, die mochten blijven. Um, uh, en ja, wat, wat je vervolgens uh, werden de, de, de beleidstaken uh, uh, weggehaald uh, bij, bij die krijgsmaatdelen. Die werden allemaal gecentraliseerd. De materieelverantwoordelijkheid, uh, de directies materieel die eigenlijk per krijgsmaatdeel tot die tijd euh, waren georganiseerd, werden ook allemaal gecentraliseerd. En het enige wat tegen die commando's, hè, operationele commando's... noemde me, van, men vanaf die tijd, werd gezegd... van jullie bemoeien je alleen maar met je operationele taakstelling. En verder niet. Maar er kwamen natuurlijk wel allerlei taakstellingen overheen... in de zin van je moet daar bezuinigen, dat moet minder, dat ja. moet zo en dat moet zo. Ik kreeg zelfs als commandant, in, uh, de laatste slag was in 2011... Uh, nog als taakstelling van uh, lever maar uh, twee petrieteenheden in... En, uh, uh, want je moet zoveel uh, mensen bezuinigen. En dat zijn twee petri eenheden bij jou hoor. De petri -het is het luchtverdelingssysteem. Mm -hmm. Daar was ik uh, uh, baasje van. En uh, ja, daar heb ik, uh, toen ben ik in gesprek gegaan Ik gezegd, volgens mij kan dat ook anders. Ik kan er één in leveren. En dan probeer ik dicht bij uh, jullie taakstelling te komen. Nou, uiteindelijk is dat geaccepteerd. We hebben één eenheid stilgezet. Wel de, uh, maar ik, ik had vanaf dat moment dus ja, ook minder mensen. Ik maak tegen dezelfde geven, afweging. Dat is dat nu, zit daar nu voor? Gevoel een, een kentering in? want uh, nou ja, dus in zoverre. Uh, het duo geeft wel heel duidelijk aan bij Leveld en Visser. We gaan ja. herstellen. Het is puur nou ja, herstellen. En herstel. dat herstel, dat kost tijd. Ja. Uh, er is in de, in de Defensie-nood ook allerlei nieuw beleid al aangekondigd, met name voor wat de marine betreft, waar ook uh, het nodige moet gebeuren, natuurlijk. Mm. Maar een belangrijk element is nu wel herstel: herstel van inderdaad uh, die capaciteit waarbij je het beheer en de bedrijfsvoering van de krijgsmacht uh, zeg maar weer kunt. Uh, uh, opbouwen tot het niveau dat nodig is... om, uh. je, om je, uh, ja, je hele capaciteit te ondersteunen. En of je nog dan uh, in het vervolg aan missies mee kan doen. Mali was natuurlijk dit weekend weer in de actualiteit, Vanwege aanslag op een uh, VN-basis in Mali. Waar de Fransen ook zaten. Uh, ja. Daar gaan we natuurlijk stemmen over of het überhaupt uh, zinvol is. Wat we daar aan het doen zijn. Nou, laten we die discussie even buiten beschouwing laten. Moet je de ambitie nog hebben om het te doen? Jullie zijn uh, sowieso, bent u daar geweest ook hè, meneer Visser? Nou, wij, doen, wij doen onderzoek naar Mali. Ja. Omdat alles wat we nu zeggen zich verscherpt afspeelt. Op het moment dat je op missie gaat. Ja. Ja. Dus ik ben er zelf geweest. Onze mensen zijn er geweest. Omdat wij in kaart willen brengen wat het nou betekent voor de krijgsmacht... op het moment dat de politiek besluit zo'n missie te zenden. Ja. Want ter plaatse zijn helikopters, er zijn voertuigen... er zijn nachtkijkers, noem maar op. Maar er moeten daar voldoende zijn, dus je moet genoeg reserve hebben. Je moet goed genoegend zijn. Dat betekent dat er heleboel naartoe gaat wat niet meer in Nederland is. Dan betekent het daarna dat er teams moeten wisselen. Elke drie, vier maanden moet een nieuw team komen... maar die moeten in Nederland oefenen voor die missie in Mali. Hebben ook voldoende spullen nodig... Maar zijn er dan nog genoeg voldoende spullen... om te oefenen voor die andere taken die je hebt? En had je überhaupt voldoende spullen en voldoende mensen... Te, om te oefenen voor wat je gaat doen in Mali? Ja, het, het, het, dat zijn we dus nu in beeld ja. aan het brengen. Daar komen we binnen twee maanden mee... omdat wij dit rapport naar buiten willen brengen... Ja. voordat de politiek besluit voor verlengingen van de missie. Ja. Omdat je allereerst moet weten... vind je het wenselijk, vind je het noodzakelijk geopolitiek... Maar is het, maar welke, haalbaar? Is het ja. haalbaar en welke wissel trek je op jezelf in de organisatie? En laat dat in ieder geval een bewuste ja. keuze zijn... Nou, wat u omschrijft is precies de reden waarom de helikopters zijn teruggetrokken. Uh, de helikopters hebben een tijd lang in Mali uh, gewerkt. Uh, maar men wist wel dat daar een einde aan zou komen. Ja. Omdat je uit de training loopt eigenlijk. Je zet daar helikopters neer, mensen neer. Maar ondertussen moet je die mensen roeleren. Dus je moet ze in Nederland uh, trainen. Je moet je helikopters onderhoud uh, plegen, want in de zoveel, uh, om de zoveel vlieguren mm -hmm. hebben ze onderhoud nodig. En op een gegeven moment, als je daar uh, uh, te lang in je missie blijft hangen... Zeg maar, dan gaat dat ergens spaak lopen. Dus moet je zeggen, op een gegeven moment, stop, ja. helikopters terug. Ja. Ja. Dat is dus ook gebeurd. Uh, over twee maanden, zegt u, we hebben een hoop data te noteren... met de rapporten van de Algemene Rijkkamer, ja, meneer Visser. <laughs> <laughs> ik heb hem genoteerd en dan praten we hier ook graag met u... en meneer ja, Weininga nog uitgebreider ja. over verder. Nu nog een nieuwsupdate van de NOS. Want de economie groeit als kool. Er is veel vraag naar banen, naar mensen. En dus wordt er veel verkast van werk en werkgever. Uit zijn organisatie Randstad heeft ontdekt in een groot jaarlijks internationaal onderzoek. dat werkzoekenden vaak buiten hun eigen bedrijf kijken. En dat bedrijven te weinig doen om mensen vast te houden of een andere plek te geven. Merlanthe Hoonte is directeur arbeidsmarkt van Randstad. Goedemorgen, mevrouw Tenonte. Goedemorgen. De banen liggen voor het oprapen. En dus kijken veel mensen om zich heen. Hoeveel? Heeft u enig idee? Er kijken ongelooflijk veel mensen uh, naar buiten. We hebben uh, opgehaald dat 18% van de mensen afgelopen jaar heeft besloten om uh, naar een andere baan te gaan uh, zoeken van de totale werkenden. En 15% vindt dan ook echt uh, extern iets en 5% maar intern. En komend jaar zegt 23% naar buiten te gaan willen kijken. Zo. Um, en daarvan zeg maar 6% intern uh, dan uh, een baan te uh, zoeken. Maar wat is het? Dat, is heel... dat men echt buiten het eigen bedrijf kijkt? Nieuwe uitdaging of toch ook echt dat men binnen het bedrijf steek laat vallen? Nou kennelijk is het zo dat bedrijven heel veel moeite doen... om mensen van buiten naar binnen te halen. Uh, maar veronachtzamen een beetje de mensen die er binnen zijn. Uh, en we weten dat mensen uh, op zoek zijn naar uitdaging, inhoud, doorgroei. En als je daar te weinig intern uh, over zeg maar uh, aan de borden hangt en over uitdraagt dan gaan mensen kennelijk eerder buiten kijken dan binnen. Ja, ja. En een ander ding wat ik denk dat meespeelt... is dat als het buiten niet lukt, dat niemand dat weet. En dat op het moment dat je intern solliciteert... en uh, je de baan niet krijgt, dat dat dan toch anders voelt. Mm. Dus ook dat is iets waar denk ik, ja. bedrijven veel aan moeten doen. Hè? Om aan je arbeidsmarktwaarde intern en extern te blijven werken. Ja. En nog even kort, uh, salaris, hoe belangrijk is dat? Salaris vinden mensen uh, belangrijk, maar werk-privébalans... En werksfeer veel belangrijker. Dus dat is wel iets wat uh, in de top 3 staat. Uh, mensen geven ook aan: van oké, okay, als het ergens echt heel goed imago is, dan vind ik salaris minder belangrijk. Op het moment dat het imago. ...naar de buitenwereld toe wat minder is... ...dan wordt dat salaris belangrijker voor mensen. Kijk eens aan. Maar vooral opvallend dus... ...veel mensen gaan buiten het eigen bedrijf kijken... ...en binnen het bedrijf moeten daar misschien ook iets alerter op zijn. Dank, mevrouw Ten Honte, is directeur Arbeidsmarkt van Randstad. Wij praten zo verder, onder meer over onze gezondheid. Wist u dat acht op de tien mensen al belastingaangifte hebben gedaan?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 Ongependa kuva vakavaida zaïdi kwaza bababu in centro sasapia in Kenia in centro kwijt redio SUV in centro ja it company nu ook in Kenia de hamer ja de spijker zo ja en die houten platen ja ook die bieden we 365 dagen per jaar aan voor de allerlaagste prijs van Nederland gegarandeerd ja gegarandeerd